7 uur. De Radio 1 Sportschool. Luciana Carrasso en Tom van Heck. Hek. Minister Spies vindt dat de overheid af moet van het last in, first out principe. We hebben het dan over reorganisaties. Dat hoort daar zo. En we nemen straks ook een kijkje in het bijzondere archief van de overleden wielerjournalist Jean Nelissen. Maar nu eerst het NOS-nieuws met Raymond Serré. De rest van de avond rijden er geen bussen in Den Haag. Dat heeft vervoersmaatschappij HTM besloten. Ook al zou de wilde staking direct worden beëindigd... dan nog lukt het ons niet om binnen afzienbare tijd... een afzoenlijke dienstregeling te laten rijden, zegt een woordvoerder van HTM. Vanochtend legden alle buschauffeurs van de Haagse vervoersmaatschappij HTM... onaangekondigd het werk neer. Ook een aantal trambestuurders deed mee...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 Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal jongeren binnen de overheid de afgelopen vijf jaar met 15% is gedaald. De instroom van jongeren onder de 30 jaar daalde in die periode met 63%. Het kabinet verdraait volgens Nieuwsuur de conclusies van nieuwe... Q-koorts onderzoeken en informeert de Kamer niet volledig. Het tv-programma meldde onlangs dat het ministerie van Landbouw al een jaar voor de ruimingen wist dat honderd bedrijven besmet waren met Q-koorts. maar niets deed en de minister pas na een half jaar inlichtte. Het kabinet liet de zaak op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken en concludeert dat er niets vreemds is gebeurd. De nieuwsuur zegt nu dat dat niet klopt en dat de Kamer is misleid. De man die vanmiddag een bloedpad aanricht in de Duitse stad Karlsruhe... heeft zijn daad van tevoren beraamd. Volgens justitie heeft de man zijn slachtoffers in koele bloeden vermoord. De dader moest zijn huis uit, maar hij verzette zich daartegen. Hij nam vier mensen in gijzeling. De 53-jarige bewoner executeerde de gijzelaars... waarna hij zelfmoord pleegde, zegt het Duitse openbaar ministerie. En dan het weer. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. Vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het koelt niet veel af met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overal kans op stevige regen- en onweersbuien, maar het blijft warm. Aanweer bij verkeersinformatie: files nog op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij Belmermeer. Zeven kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en de Rai, drie. En tussen Oud-Zuid en Knoop het Amstel 2 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Driebergen nog 11 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En de N201 uit Horen-Hilversum is in beide richtingen bij de brug over de vecht afgesloten. De oorzaak is een technische storing. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. 4 minuten over zeven. Straks praat Jeroen Wilaert na over de vierde etappe met ploegmanager Mark Sergent en met ploegleider Mark Wouters. En we hebben natuurlijk ook weer de mini-documentaire over sport. Maar we hebben ook nog steeds live sport. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Want op Wimbledon, Marcella Mesker, lopen die twee kwartfinales gewoon door, hè. Ja, en uh, David Ferrer ja, is toch niet aangeslagen... ondanks dat verlies in die tweede set tiebreak... de set waarin hij een... Uh het setpoint had om 2-0 in sets voor te komen. Het staat nu in de derde set 4-3 voor Ferrer. We hebben nog geen breaks, dus het gaat helemaal gelijk op. Maar hetzelfde kan gezegd worden voor die andere partij. 2-1 in sets voor Tsonga nu en 1-1 in de vierde set. Dus we gaan nog even door op Wimbledon. Maar Murray-Ferrer, dat is nog steeds de spannendste... en ook een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl De vergrijzing is misschien wel het best zichtbaar bij de overheid... want volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... verlaten mensen onder de 30 massaal de publieke sector. Deels omdat ze er niet meer aan de bak komen. Deels omdat ze als eerste aan de kant gezet worden bij reorganisaties. En daarom wil minister Spies af van dat principe last in, first out omdat we als overheid een goede werkgever uh, moeten zijn. Tegelijkertijd hebben we te maken met de ambitie om kleiner uh, te worden. Veel kleinere overheid te hebben. Dat lukt heel goed. We worden steeds kleiner als Rijksoverheid. Maar het nadeel wat we op dit moment heel snel groot zien worden... is dat vooral jonge mensen heel kort bij de overheid werken... en als eerste ook weer de overheid verlaten. Dat heeft met dat principe te maken van... als je als laatste aan bent gekomen, moet je er als Eerste ook weer uit. En als we dat principe nou zouden kunnen doorbreken... dan zijn we in ieder geval voor jonge mensen ineens een heel in één klap... een veel aantrekkelijker werkgever dan dat we nu zijn. Ja, de vraag is natuurlijk wel. Dit was al jaren eigenlijk aan de gang. Waarom nu pas eigenlijk ingrijpen? Nou, ingrijpen. We gaan hierover vanzelfsprekend goed in gesprek. Maar ik heb vandaag een rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd... waarin precies staat hoe groot de Rijksoverheid is... wat er goed gaat en wat er beter kan. En een van de dingen die beter moeten... is dat we langer jonge mensen bij de Rijksoverheid in dienst willen proberen te krijgen. En daar kan dat afschaffen van dat principe last in, first out... heel erg behulpzaam bij zijn. Daarmee zijn we het natuurlijk nog niet. Er moeten ongetwijfeld nog andere dingen ook gebeuren. Maar het is mijn ambitie om die overheid niet alleen kleiner te maken... maar ook een hele goede werkgever te willen zijn. Dat maakt dat we flexibeler moeten zijn. En dat maakt ook dat we jonge mensen langer vast moeten kunnen houden. Ja, uit de vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat 15,3 procent dat er minder jongeren bij de overheid werken. Dat is nogal een aantal. en Nou ja, en Dat is dus ook een reden voor zorg en een reden voor actie eh, wat mij betreft. Want we mogen er niet in berusten dat we jonge mensen heel snel weer weg zien gaan. Ook niet, omdat we zeker weten dat we de komende tien jaar... bij de Rijksoverheid heel veel ervaren mensen kwijt gaan raken... omdat die de pensioengerechtigde leeftijd gaan eh, bereiken. Als we daar de komende jaren niks aan doen... de komende tien jaar op onze handen gaan zitten weten we één ding zeker, dan zijn we aan het eind van die tien jaar... al die ervaren mensen kwijt die dan van hun pensioen kunnen gaan genieten... maar hebben niet gezorgd voor nieuwe aanwas, voor nieuwe kwaliteit in de Rijksdienst. En dat is wel een ambitie die we met elkaar moeten willen hebben. Ja, waarom is het eigenlijk zo belangrijk om jongeren hier rond te hebben lopen? Omdat uh, voor iedere organisatie die gedijt het best... als daar een representatief werknemersdeel uh, uh, aanwezig is... dus jonge mensen, oudere mensen, vrouwen, mannen, noem het allemaal maar op... En we doen het dus als Rijksoverheid niet goed genoeg in het aandeel jonge mensen. En dat maakt dat ik vind dat we onszelf uh, heel goed achter de oren moeten krabbelen. En ervoor moeten zorgen dat er meer jonge mensen langer bij het Rijk uh, aan het werk gaan. Dat was minister Spies. Vincent Rietbergen sprak met haar. We gaan het hebben over Kenny van Hummel gisteren in het nieuws... omdat hij in een tussensprint eh, voorbij gefietst was door Mark Cavendish. En vandaag had hij weer zo graag hoog, hoog willen eindigen, gaat mee willen sprinten. Maar het lukte niet. Joris van den Berg praat erover met hem. Bij de tussensprint zie ik je nadrukkelijk in actie, bij de eindsprint niet. Wat is er gebeurd? Ik geloof dat het op een kilometer of twee was, brede baan. Uh, hele snelle afdaling gehad en uh, ik kom onderaan uh, ja, op vlakken weer eigenlijk. En uh, ik dacht nog van een lekkere brede baan en ik heb hier nog plek zat hem op te schuiven. En, uh, nou ja, ik zat eigenlijk bij Cavendish en uh, Rijnshow in de buurt. Ik dacht, nou, ik zit hier prima. Ik zag dat Cavendish ook nog uh, Bernard IJssel voor zich had. Dus ik dacht, uh, het zit wel gebakken. Ik ga straks wel sprinten. Maar uh, toen, uh, ja, en, uh, mee zie ik ook eigenlijk rechts van mij uh, Boekmans en uh, Makato nog zitten. Dus ik dacht, ik heb ook nog twee mannen. Je, je ploeggenoten, ja. Mijn dus ploegmaten. Dus ik dacht, ik heb nog twee mannen die straks uh, iets kunnen doen in de laatste kilometer. Nog. Maar ja, uh, toen ineens... De lagen ze daar. Uh, ik, zat, ik zat daar echt meteen achter. Dus ik, uh, ik moest vol in de hankers nooit stop maken. En op dat moment, uh, nou ja, door de goede keuzes maken, kon ik het tussendoor uh, slalom. En, uh, maar ja, dan is het wel gedaan. Dus, uh, ze reden achter mij ook tegen me aan. Dus uh, de rem die stond op het wiel. En ik, uh, het was, toen was het gedaan. Ja. Die man die de regenboogtrui, trui lag daar ook. Heb je dat gezien? Ja, ik zat daar meteen achter. Ik, ik, ik zat bij hem in het wiel, uh, bijna in het wiel. Dus ik... Uh, ja ik zag helemaal ja, het was wel echt een nasty crash maar, uh, ja, maar ja, want je wilde hem een lesje leren vandaag Mark Evans ja ik was ik ben, ik ben gebrand en dat uh, hij kwam ook onder de wedstrijd nog even zijn, zijn excuses aanbieden Sowieso? Uh, zo zo ja inderdaad en dan maak je toch wel, dan denk je zo van ja weet je het is, uh, hij komt toch wel even onder de wedstrijd toch weer terug hij heeft toch wel gezien dat hij zelf fout zat. dus uh, ik zeg ook van ja, het ziet er wel een beetje belachelijk uit op de televisie. Maar goed, de excuus is uh, aanvaard. Waarom ben jij je zo nadrukkelijk in die tussensprints? Heb je plannen met betrekking tot puntenklassement? Of wil je je gewoon laten zien, wil je je tonen in het sprintgeweld? Nou, je weet nooit waar... Uh, ik voel me heel goed. en uh, nou ja, Je weet nooit, als je nou twee, drie keer wint, dan sta je ineens goed natuurlijk. Hè? Dus, uh, en als die andere jongens uh, vallen... Ja, nu kan ik het wel vergeten. Maar het is wel goed om uh, toch een beetje mee te blijven lopen en die sprintvezels blijven uh, ja, activeren. Maar die zevende plaats die je drie jaar geleden bereikte een keertje, die wil je deze doel nog zeker gaan overtreffen. Ah, een zevende plek, dat is leuk, maar er zit veel meer in nu dit jaar. Dus, Hummeltje uh, ja, is gebrand. Ja, zeker, getergd. Ja. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. Around two o'clock tonight, when you should crack, crack, so join me, hug. De platen op tijd te doen, maar bij deze zit ik zelfs ach, angstig omheen te kijken of er nog geen derde presentator is die deze kan afkondigen. Bill Haley, Rock Around the Clock. Radio 1, Docs. Verhalen vanaf de zeilijn. In 2010 overleed wielerjournalist Jean Nelissen... de man die samen met Mart Smeet decennia lang de Tour de France... in de Nederlandse huiskamers bracht. Hij liet een uitgebreid archief na dat twaalf stalen kasten telde. En wat zat er in dat archief en wat is er na de dood van Nelissen mee gebeurd? Jeroen van Bergheijk en Hans Zelen zoeken dat uit. Martin en Van der Velden nog steeds aan de leiding. Hij moet wel een goede dag hebben. Om de... Oh, een valtpartij! En Joost Zoetemelk valt. Oh god, wat een drama misschien... En daar komt de trui over de finish. Ik ben Piet Lauwe uit Rosmalen, 64 jaar. Ik ben uitermate geïnteresseerd in de sport. en Daarnaast heb ik een veiling-site op internet... waarbij ik allerlei sportboeken aan de man breng. Iedereen kan daar terecht. Ik ga naar een wielenbeurs in België. kom daar een verzamelaar uit Valkenburg tegen. Een vraag gewoon uit belangstelling van... wat is er met het archief van Zaaneders gebeurd... Iedereen weet, kent het archief van Johan Elissen. Nou, even een, hij wist het niet. Ergens in de garage in België, zei hij. Nou, ik heb een paar telefoontjes aangeweid. En ik, de volgende dag sta ik bij een verhuisbedrijf in Geleen... waar het archief van Johan al een jaar of vijf tot tien opgeslagen stond... in een paar houten kisten. U begon een beetje in dat archief te kijken. En toen dacht u, dat ga ik ook. Nou, ik dacht toen, uh, dat mag niet in de papierversnipperaar. Uh, nou, ik dacht... Uh, ja, hoe ik het versier, versier ik het. Maar het moet wel mee. En dan kan ik het thuis eens rustig bekijken. En uh, nou, dat is gelukt. Ik heet Hans Maaskant. U bent voormalig verslaggever? Ja, ik ben verslaggever. Ja. Ik heb voor het Rotterdamse Dagblad gewerkt. Rotterdamse Nieuwsblad, Rotterdamse Dagblad. En uh, daarna ben ik bij de Limburg terechtgekomen, Dagblad Limburg. En kunt u ons vertellen hoe u Jean hebt leren kennen? Ja, bij Dagblad Limburg. Dus, uh, hij was net vertrokken als chefsport toen ik daar kwam in uh, 2000. En uh, ja, hij wilde nog wel werken en uh, ja, we lagen elkaar wel. We dronken allebei ook wel eens een borrel. <laughs> ja, kon, hij kon eigenlijk altijd met iedereen kon heel goed opschieten. Hij kwam thuis bij mensen. Dus een van zijn krachten is dat hij dat, dat, dat persoonlijke contacten had met uh, ja, welke coureur dan ook. Van, ja, van Jansen tot uh, Rick van Looijer, die merk ze, uh, zeg maar. Hij had een, een archief wat niet alleen wielrennen besloeg. Het uh, was echt een uh, algemeen uh, archief met een onderdeel uh, de wielrennerij, zeg maar. En uh, ja, dat archief dat was goud waard. Dat maar waarom, archief, uh, waarom dacht hij dat dat. Het, of dacht men dat dat archief geld waard was dan? Nou, hij dacht dat. Als internet er niet was, omdat, omdat er alles in stond: alles minutieus bijgehouden van elke coureur, elke etappe, elke, ja, elke klassieker. Wat dacht hij dan dat dat archief waard was? Nou, 300.000, 400.000. Daar kreeg hij ook leningen op, bij de bank en zo. Maar ja... Hij kreeg leningen voor het archief? Ja, natuurlijk in het begin, ja. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, maar je moet je voorstellen de tijd dat er nog geen internet was. ja, begin nou ja, jaren 90 ja, kwam dat zo. We zeggen 20 jaar, 25 jaar terug. Ja, ja. Maar ja. nou, dat waren natuurlijk zijn hoogtijdagen. Uh, ja. Waren zijn hoogtijd, uh, dagen. ja. Hij had heel veel geld ook in dat, in dat archief geïnvesteerd. Dus hij en, en mede daarom dacht hij: van ja, als er nou iemand iets wil weten over dat en dat, Wat, wat moet je het dan halen als internet er niet is? Bij het archief van Jean. Het is dus me net wel een gekke vergift. Maar hoe dan ook. Eh... Maar mogen we vragen wat u ervoor betaald heeft? Oud-papierprijs. Misschien iets meer en oud-ijzerprijs. Misschien moeten we even naar het uh, archief toelopen. Ja, tenminste, voor zover nog wat van het archief over is. Want uh, ik ben inmiddels al een... Uh, ik heb eerst zelf een schrifting schrift gehouden. Nou, daarnaast heb, daarna heb ik uh, een aantal van die uh, mappen op mijn Veiligseid gehad. En uh, ik heb op dit moment zelfs niet één wielrenmap meer. Het Nationaal Wielersportmuseum. Uh, die hadden graag het archief van Jan Nedersen gehad. Dus die hebben mij een schooibrief gestuurd... Om maar heel, heel simpel te zeggen, Want dat archief moet niet versnipperd worden. Want dat doe ik in feite ook, versnipperen. Het gaat versnipperd de wereld over. Maar dat moest bij staan. Nou ja, dan hadden ze niet moeten zitten slapen met stallen. Hij was in een vermogend man. Hij had drie banen in zijn hoogte. Daar had hij drie banen. Hij werkte voor uh, Studio Sport En dan weer Studio Sport. Ik denk dat hij meer dan dertig keer de Tour de France heeft gedaan. Uh, hij werkte vandaag bij de Limburger, ik meen meer dan 30 jaar uh, chef studio of uh, chef sport. En, uh, en hij had nog een verzekeringskantoor, waar hij ook nog uh, uh, geld mee uh, verdiende zou ik maar zeggen. Ja. En hij, uh, hij, hij, raakte, hij raakte in minder goede doen Hij, uh, hij woonde in een kasteel. Hè? Je ziet op de Amsterdam-Goldrace hier nog wel eens kasteel geulzicht. Laat smets altijd zien, of althans de camera laat dat zien. Smets zal er altijd wat over zeggen. Kasteel met 50 kamers. Ja, hij heeft het allemaal verkocht uiteindelijk. En, uh, ik weet niet alle details, maar in elk geval uh, is hij aan de bedelstaf uh, geraakt. Nou, de garagedeuren gaan open. En daar staat het dan. De twaalf kasten. Dit, On, uh, onder de autobanden inmiddels? Ja, ja winterbanden en zomerbanden hè, die heb je nodig in Nederland. Ik weet niet waarvoor, maar... Even kijken, heeft u, heeft u ze nog op een bepaalde manier geordend of ja, staan ze we door elkaar? Ja, de hebben deze kast allemaal leeg nu. En dan achter de fietsen, moet er hoeven niet elke dag bij te zijn. Ja, als ik het goed begrepen heb, zie je hier nog een aantal mappen. Dat zijn de hangmappen? Dat zijn de bewuste hangmappen. Ja, een hoop hier. Simpel, hè? Nou is die meneer Lauwen het archief aan het verkopen? Nou, delen eruit, heb ik begrepen. Ja. ja. Ik, heb je, ja ik vind het laakbaar. Ik vind het dat je, ik vind heel goed dat die man dat gedaan heeft. Begrijp me goed. Maar ik vind niet dat je persoonlijke dingen uh, moet gaan verkopen. Dan ben je een soort van expertant van iets... Ja, wat, wat niet jouw uh, gedachtegoed is. Wat niet jouw uh, jou, uh, spullen zijn. Nee. Vind ik slecht. Maar als u nou, u kent het archief natuurlijk heel goed... Als je nou alleen naar het archief kijkt, wat voor een beeld van Jean Nelissen uh, doemt er dan bij u op? Uh, nou, dat het een, uh, een wielerliefhebber was. Uh, dat het een sportliefhebber in het algemeen was. Uh, ja, en Jean was levensgenieter. Maar ja, lemben Hoe blijkt dat uit het archief dan? Nou, uit het archief, uh, ja, je komt dus wel dingen tegen waarvan je zegt van... Nou, op een gegeven moment heb je een map met allerlei... Uh, hotels, wijnen, eten. En dan niet gewoon uh, het biefstukje van de, van de slager hè? Ja, het was een armabel man. Het was een leuke man. Hij had altijd wat te vertellen. Goede verhalen. Gezellig. Uh, zeuren hield hij niet van. <laughs> ja, dus ja, als je, dat, als je dat met elkaar optelt. En ze verdiensten verdienste in, de, in, de, in de journalistiek. Dus jullie hadden wel. ook zoiets van een, een figuur van die... Grandeur ja. die laat je niet uh, ja. op straat liggen. Die mag niet uh, in Valkenburg uh, dronken op straat lopen, zonder huis. Want hoeveel dronk die dan? Nou ja. Zoals ik weinig zeg, een liter je in even per dag. Maar hij lust ook wel krap aan en een kojakje tussendoor. <laughs> <laughs> een biertje erbij met de doord. Dus ja, dat, dat, dat, dat, dat was het. En uh, op een gegeven moment is hij dus in het ziekenhuis beland... En daar, ja, daar heeft hij tot nog wel een half jaar gelegen. In het ziekenhuis? In het ziekenhuis in Maastricht, ja. En de dag nadat hij uh, verplaatst is naar een verzorgingshuis, wat hij niet wilde, toen is hij, uh, ja, laat ik maar zeggen, dat het ontploft is van binnen. Toen is hij uh, overleden. Wat is nou het meest opmerkelijke dat u in dat archief gevonden heeft? Hij, uh, hoe hij het voor elkaar kreeg, weet ik niet, maar hij uh, slaagde er ook in om Mo met Ali te interviewen. Ja, daar zijn de foto's van hoor. Maar ik heb ook hier een brief van meneer Bremers... aan Jean Nelissen, die had me eerst wat geprobeerd. Hoewel ik alle begrip heb voor uw inzet tot nieuwsgaring... en achting voor uw wens, dit zo objectief mogelijk doen... zal ik op uw verzoek om een interview niet ingaan. Wie was meneer Bremers? Vertel het maar. Uh, nou, we hebben een kroonprins in Nederland... En die is inmiddels getrouwd. Maar die heeft vroeger een vriendin gehad. En dat was de dochter van... Emily Bremers. Juist. Moet u het telefoon hebben? <laughs> Ik zal het zo opschrijven. Bij het archief van Jean. Het werd dus gemaakt door Hans Velen en Jeroen van Bergeijk. En dan gaan we naar de Tour van vandaag. André Greipel won daar de vierde toer etappe Spectaculaire finale, want een paar kilometer voor het einde... kwam Mark Cavendish en een aantal andere sprinters ten wal. De lototrein maakte het vervolgens succesvol af. En Jeroen Wielaert maakte het allemaal mee... en sprak met ploegmanager Mark Sajant en ploegleider Mark Wouters. Eerst waren er de schouderbeuken achter de meet. En daarna, een stuk verderop, de uitleg bij de bus. De train was van de Yes, was very good. Uh, they were all at the right place and they did a perfect job. Uh, and he finished it off with style. Mark, er waren twee beslissende momenten vandaag. Eerst die valpartij. Dat zie jij in die auto, schrikken. Ja, helemaal schrikken. Uh, omdat ook van de broek is, was dat heel belangrijk voor ons. En waar zit hij op dat moment? Uh, die lag er ook bij. Um, en dan zie je het voordeel van een trein hebben. Ja, want het, het woord is toch al om uh, bekend de trein. En geen hebben voor Cavendish. Hij moet zichzelf dan uh, ja, zelf behelpen en dat wordt moeilijk. En hij blijft achter een wiel haperen, denk ik. En ik dacht dat hij de val veroorzaakt. Hij wist het wel, hij blijft daar zitten. en komt al gedesillusioneerd binnen. Maar wat een feest bij jullie, twee dagen na tournee. Ja, in Doornik was het net niet. En hier is het wel, uh, scouts wel. Uh, dat weet je, als je naar de Tour komt met, uh, met de snelste sprinters ter wereld, allemaal samen, dan uh, kan je niet alles winnen. En uh, tegen Cavendish verliezen is geen, uh, geen oneer. Dus uh, dat moet je erbij nemen en vandaag is feest. Niet roepen dat hij geprofiteerd heeft van de val, Greipel. Want dat is de Tour toch? Dat is de Tour. En dat, uh, ja, dat, dat hoort erbij. Hè. Misschien volgende keer ligt uh, Gander tegen de grond. Dat is, dat is een sport. Hij zat in een mooie positie en dat, dat dwing je af. En dan champagne gemengd met zorgen om Jurgen van den Broek? Ja, mijzelf zwakte het direct af Hij zegt: niks aan de hand? Niks aan de... Delen in de blijdschap was belangrijk. Dus... Goed. Wat is het vandaag gedaan? Wat is het vandaag gedaan? hebt een ticket. een ticket. Je dat een ticket. Je hebt een ticket. Je hebt een ticket. Je hebt een ticket. Je hebt een ticket. Je hebt een ticket. Je hebt een ticket. Je hebt dat Je kan winnen. ticket. Je hebt er ticket. Je hebt er ticket. Je hebt een Je als Mark Serjant het verder vertelt aan de Waanse collega's, staat Mark Wouters de Vlaamse te woord. Hoe heb jij het beleefd? Nog maar net renner af, val jij dan ook nog even mee? Ja, als je, als je die laatste vijf kilometer ingaat, ja, dan stijgt de adrenaline toch. En, ja, je zit dan in de auto en je hebt een stuur vast, ja, dan zou je dan helemaal uh, dubbel uh, plooien. Maar, maar uh, ja, het zijn toch de jongens die het uh, vandaag weer schitterend hebben gedaan. Is het inderdaad zo, wat Max O'Shant ook zegt, dat Kev het zelf heeft ingeleid? Ja, kijk, uh, de eerste sprint heeft iedereen gezien dat wij de perfecte trein hebben. En uh, Dish heeft daar uh, de eerste dag van geprofiteerd eigenlijk. En die heeft mooi in het wiel gezeten. Maar hij die is hij heeft, mee op de trein gestapt. Die is mee op de trein gestapt, maar uh, dat heeft de concurrentie ook gezien natuurlijk. En die willen ook in het wiel van uh, grijpen gaan zitten. En ja, dan, gebeur, dan wordt er gevrongen en getrokken voor uh, daar in het wiel te zitten. En dan gebeuren er valpartijen. Dan ontspoort het gewoon. Ja, achter André uh, ontspoort het gewoon. Hè. Dat is gewoon een gevecht voor een dat wil te zitten Want dat is het juiste wil. Dat is daar zit een uh, een TGV voor. Dan weet je dat je van van ja dat je goed ge, gepiloteerd naar na, na de meet gaat en ja, dat is ons geluk geweest, dat er ja, gevochten is geweest voor, voor het wiel van André te komen. Uh, daar zit 10, 15 man te vechten voor. En ja, Er kan maar eentje zitten. En als er dan risico's worden genomen, ja, dan uh, gebeuren er valpartijen. Hij ontkomt, hij ziet en hij wint omdat hij zo goed is. Omdat hij daar voorin zit. Niet alleen hij, maar uh, de hele ploeg. Francis heeft 200 kilometer op kop gereden. Dus we hebben één mannetje moeten opofferen om de koers onder controle te houden. En ja, dan de laatste vier kilometer ook Jelle van Hender doet zijn deel van het werk. En dan komt de trein op gang en dan ja, wordt het schitterend afgewerkt door André. Dat belooft nog wat voor de komende twee dagen. Saint-Quentin en Metz. Absoluut. We hebben de eerste sprint al schitterend voorbereid. We werden net geklopt door Kev. De tweede winnen we. Dus we kijken uit naar 3 en 4. Mooi, hè? net geklopt door Kev. Dat is Kef en Dish natuurlijk. Jeroen Wielaert daarbij, de winnende ploeg van vandaag. We zitten nog te wachten op twee halve finalisten voor uh, Wimbledon, Marcella Mesker. Ja, dat klopt. Eentje is er al uh, bekend nu. Of uh, twee al eerder. Federer en Djokovic natuurlijk. Maar de derde die uh, is uh, onder de naam Jo Wilfried Tsonga gearriveerd in de halve finales uh, van Wimbledon. Want hij versloeg Philip Koolschreiber in uh, vier sets. Met 7-6, 4-6, 7-6 en 6-2. Het was toch uh, een spannend duel. Maar uh, de service van Tsonga bleek uh, de doorslag te geven. 17 aces maar liefst. En die komen natuurlijk goed van pas in zo'n tiebreak set. En ondertussen Murray en uh, Ferrer gaat uh, rustig oh. verder. 2-1 in sets nu voor Andy Murray. Hij won de derde set met 6-4. Brak Ferrer in de negende game. En je ziet heel langzaam iets meer optimisme op het gezicht... in uh, het lichaam van uh, Andy Murray. Je ziet hem ook centimeter voor centimeter opschuiven... dat hij iets dichter bij die baseline staat... en Ferrer iets meer naar achteren dringt. Het, het, het hangt om een paar punten, maar je ziet Murray net eventjes wat beter spelen. En dat is uh, ja, die kleine voorsprong die hij in handen heeft. We zitten aan het begin van de vierde set nu. We hebben nog geen breaks. Het staat uh, 2-1 voor David Ferrer. Maar Murray leidt dus met 2-1 in sets. Misker. Radio 1 Sportzomer gaat de hele avond verder natuurlijk... na half acht uh, cultuurzomer met Jelly Brouwer. Goedenavond. Jenny. Dag Tom. Wie, Hallo. En De grote vraag is altijd weer, wie is jouw gast? Van ja, vanavond is dat uh, Bram Stadhouders. Hij is een van de meest talentvolle gitaristen van Nederland. Nederland. En vorig jaar toen baarde hij opzien bij het North Sea Jazz Festival. Toen speelde hij namelijk op een gitaar van ijs. En dit jaar heeft hij de eervolle compositieopdracht gekregen... van het North Sea Jazz Festival. Maar we luisteren eerst naar het nieuws, gelezen door Raymond Serré.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 De laatste kamerdag voor het zomerreces zou wel eens de langste ooit kunnen worden. Op de agenda van morgen staat het laatste vergaderonderwerp... nu ingepland om half vier s'nachts. Daarna moeten nog over veel moties worden gestemd. Dat kost dan ook nog zo'n twee uur. Op 29 juni 2006 viel het kabinet Balkenende 2 in de zogenaamde Nacht van Ayaan. Die recordkamerdag eindigde om acht over half zes ochtends. En de beroemde Britse natuurkundige Stephen Hawking is enthousiast over de ontdekking van het higgs deeltje dat andere deeltjes massa geeft. In een reactie bij de BBC zei Hawking dat Peter Hicks... de bedenker van het deeltje, de Nobelprijs zou moeten krijgen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Jelly Brouwer. Goedenavond. Bram Stadhouders was zes jaar toen hij zijn eerste gitaarlessen kreeg van zijn vader. En hij was tien toen hij zijn eerste prijs won op het Brabants Gitaarconcours. Nu is hij 25 jaar en heeft hij als de jongste muzikant ooit de MCN-compositieopdracht North Sea Jazz gekregen. Ja, eerst maar even over die ijsgitaar, Bram. Uh, want zo kondigde ik je daarnet aan. Dat spreekt wel tot de verbeelding. Wat, wat was dat precies vorig jaar? Um... Nou, het begon eigenlijk uh, eerder al. Het begon twee jaar uh, geleden uh, in Noorwegen. Daar uh, woont een Noorse percussionist. En die speelt vaak op uh, instrumenten van ijs. En die uh, percussionist heb ik in Polen leren kennen bij een ander project. En, ja. um, maar wacht even, instrumenten van ijs? Ja. Yeah. Nou, hij uh, is... Uh, in Noorwegen is natuurlijk heel veel ijs. Het is uh, ja. oud land. <laughs> Tot zover kan ja. dit volgen. Maar dan? En hij... Uh, hij is op een gegeven moment uh, op ijs, die ijsblokken die daar in die gletsjers allemaal zijn, is hij gewoon uh, gaan trommelen. En dat vond hij een heel mooi geluid. En zo is uh, dat hele project van hem uitgegroeid tot een ijsfestival, ijsmuziekfestival, wat hij elk jaar in uh, de bergen in Noorwegen houdt. Uh, waar alles van ijs wordt gemaakt, het podium, het uh, tribune. Ja, echt? Maar, maar goed, een, een, een, dat je kunt trommelen op blokken ijs, daar komen we ook nog iets bij voorstellen. Maar een gitaar van ijs en dan in zo'n warme zaal van het Noord Sea Jazz? Wat... Ja, nou dus uh, uh, een jaar na het project in Noorwegen is het dus inderdaad naar Noord Jazz ook overgegaan. En daar uh, was het inderdaad 25 graden of zo. En uh, ja, die ijsgitaar die in Noorwegen was gemaakt twee, twee jaar geleden, die hebben ze toen met een ijskar overgereden naar Noordzee. ja. En uh, ja, daar was het stukje wel, maar hij hield het nog goed vol. Dus uh, we hebben daar ook gewoon... Uh, dus uh, vanuit een koelkast in jouw hand. Maar dan krijg je toch ijskoude handen? Dat gaat toch helemaal niet? Nou, eerder natte handen dan koude handen. Want het, uh, het smolt uh, gelijk. Uh, of ja, niet heel, het smolt niet heel snel, maar... Ja, het, maar dan, je handen gaan toch helemaal vastzitten aan ijs? Als je, als je een ijsblok nee. vast hebt? Nee, dat zou je denken. Maar ja. Uh, ja, mijn handen waren dan heel warm. Dus het was eerder... Uh, het ijs dat smelte dan dat mijn handen eraan uh, bleven kleed. En, en waren daar dan snaren op gemaakt? Of, of wat? Ja, de snaren waren eigenlijk het enige wat uh, echt was. Ja, en ook de, de kop van de gitaar, dus de stemknoppen, zeg maar. Ja. Maar voor de rest uh, de hals en de fretten en alles was van ijs gemaakt. En hoe klonk dat dan? Was, was er een holte ingemaakt? Een klankkast? Of? Ja. ja, en uh, ja, het klonk ijzig... Uh, <laughs> Uh, een beetje metalig. Ja, uh, yeah. ik vond het in ieder geval heel mooi klinken. En hoe lang heb je erop gespeeld? Uh, nou, op Noord, of in Noorwegen toen twee jaar geleden... Daar was het, dat was in de winter, dus we speelden buiten. Toen moest ik ook met min vijf of min tien uh, spelen. Zonder handschoenen, ja. Natuurlijk. Ja, zonder handschoenen, ja. <laughs> dus dat was wel even heel erg lijden. Maar ja, dat lijden was ook wel weer... Dat maakte de muziek ook wel een beetje sterker misschien. Maar in Noord zie uh, heb ik twee nummers gespeeld, dus eigenlijk maar een kwartier of zo. Toen uh, maar ja, dan ging de gitaar alweer iets te veel smelten... Dus toen moest hij weer weggedragen ja, worden door twee, vijf mannen, crew. Ja? Yeah. Goed, nu staat ons iets heel anders uh, te wachten, want je hebt namelijk een eervolle compositieopdracht gekregen van uh, MCN. Misschien moet je eerst even uitleggen wat dat precies behelst. Ja, elk jaar, ik weet niet hoe lang ze het al doen, volgens mij al heel lang... dat ze elk jaar een uh, componist uitkiezen die ze veelbelovend vinden... en uh, die een podium gunnen op het Noordzee om daar een, een nieuwe compositie voor te maken en uit te voeren. En uh, ja, ik heb inderdaad de eer om dat dit jaar te mogen doen... En dat is echt een eer, hè? want er zijn een aantal componisten die werk inzenden. Dat wordt dan blind beluisterd, dus de jury weet niet naar wie ze luisteren... naar welke componisten ja. ze luisteren. En ze hebben voor jou gekozen. Ja, ja, elk jaar selecteren ze volgens mij drie muzikanten. Dus ja. dan vragen ze rond het, in het netwerk van muziekprogrammeurs... en vragen ze om uh, drie mensen voor te dragen. En daaruit inderdaad, die blinde jury, die uh, kiest iemand... Dus ja, ik was ook wel eigenaar uh, verrast dat ja. ik het was. En, en de jongste ooit uh, nooit eerder was een jonge man van 25 ja. geselecteerd uh, voor deze ja. uh, compositieopdracht. Uh, je hebt trouwens wel een aantal aandachtspunten meegekregen van de jury. Dat is, geloof ik, uh, gebruikelijk: hè? dat de jury zegt. doe dit of doe dat. of ga een beetje die richting uit. Opdracht is verder wel geheel vrij. En uh, ik las, en ik citeer nu even: de jury is benieuwd hoe hij, jij dus, Bram. zijn bijzondere sound zal weten te vertalen naar een andere bezetting. En de jury is nieuwsgierig hoe stadhoudersmuziek klinkt... als hij buiten zijn eigen instrument schrijft, de gitaar dus... en de leads wat meer verdeelt. En de jury wil hem aanraden te componeren... buiten de grenzen van wat hij nu al doet. Ja. Was jij blij met deze aandachtspunten? Of dacht je, krijg je ja. nou wat? <laughs> nee, dat is sowieso eigenlijk al mijn insteek... dat ik altijd iets anders probeer te doen dan uh, ik daarvoor heb gedaan. Dus ja, dat was eigenlijk wel... Uh... Een open deur. Ja, over de... Dat doe ik altijd toch al. Ja, maar het was wel een extra aanmoediging om het ook echt gewoon te doen dan. Hoe ben je te werk gegaan? Want een vrije opdracht, en dan? Nou, ik wilde... Ik... Het eerste idee wat ik kreeg was eigenlijk iets groots, zeg maar. Gewoon iets... Want ik had al lang het idee om gewoon met veel muzikanten iets te doen. En het oorspronkelijke idee was eigenlijk ook meer, nog meer muzikanten erbij, maar... Uiteindelijk heb ik het toch, uh, ja, toch iets minder muzikanten dan ik in mijn hoofd had. Maar uh, sowieso koor wil ik erbij doen. Omdat ik al uh, uh, ja, een paar jaar in mijn... Koor? Ja, koor ja. Koor ja. Acht uh, zangers heb ik ja. Een koor? Ja. ja. ja. <laughs> ik dacht een koor is dat een instrument. Dat oh ik, nee, een koor. Ik... Ja. ja, een koor van acht mensen. Ja. Ja, klassieke zangers. ja. Ja, want ik wilde al uh, heel lang iets met koor doen of zangers. Omdat uh, ja, de zang mij heel erg aanspreekt. En dat uh, had je nog nooit gedaan? Nee. Ja, ik heb wel vorig jaar ook een project gedaan met een Noorse zangeres, Sitsel Endresen. Ja. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ook improvisatiemuziek speelde met een uh, zangeres. Maar nu zijn het er dus acht en van een hele andere. Uh, ook klassiek, inderdaad. Noorwegen is nu al een paar keer gevallen. Want er zijn veel banden tussen jou en, en Noorwegen. En jouw muziek slaat nee. daar ook heel erg aan. Hè? Of de, de, qua sfeer uh, kom je dat soort muziek vaker in Noorwegen tegen dan hier in Nederland. Daar hebben we het zo nog wel over. Misschien moeten we nu even naar uh, een stuk, een fragment uh, luisteren van uh, jouw compositie. En dat is nog, dat is dus niet live gespeeld. Dit, de, misschien moet je het zelf even uitleggen waar we naar gaan luisteren. Um... Ja, ik denk dat jullie naar To A Promise gaan luisteren. Dat, uh... Escaping gaan we oh, naar luisteren. Ja, dat uh, is een stuk wat ik inderdaad zelf uh, thuis op mijn computer heb opgenomen. Eigenlijk, die twee stukken die we hier gaan luisteren... heb ik nog geschreven voordat ik wist dat ik de compositieopdracht had. Ja. De overige die heb ik wel nieuw geschreven, maar deze twee heb ik daarvoor al in. En die heb ik uh, thuis gewoon op mijn computer geïmproviseerd eigenlijk. En hoe heb je dat dan met die zang gedaan? Ja, dat is zeg maar... In mijn computer kan ik uh, een koor inladen. En als ik dus op mijn, mijn gitaar sluit, ik dan aan uh, via een gitaarsynthesizer. Ja. Dus als ik dan een noot speel, dan klinkt er ook een koor mee, zeg maar. Oké, okay. nou, dat, dat is, kunnen we uh, laten horen. Ja. Komt-ie. het nog een beetje eronder staan, terwijl we verder uh, praten, Bram Stadthouders, de componist en gitarist. Um, ik ben gisteren naar een repetitie geweest, dus heb het wel live uh, gehoord, met de acht klassieke zangers. En uh, Onno Govaerts op drums, jij zelf op gitaar en David Hogerheide op, uh, op keyboards. En die zangers waren echt een beetje van, waar zijn we nu in terechtgekomen? <lacht> ja. Op een gegeven moment hoorde ik ze ook zeggen van, dan moeten we ook nog improviseren. Maar het zijn klassieke zangers, die dat natuurlijk helemaal niet kennen, kunnen. Nee, maar uh, uiteindelijk vind ik dat ze het toch goed doen. In ieder geval, ja, misschien weten ze zelf niet echt waar ze mee bezig zijn of zo. Maar het is wel toch wel mijn bedoeling <lacht> ja, wat ze doen. Dus, weten ze zelf niet waar ze mee bezig zijn? Nou, misschien omdat ze het inderdaad nog nooit gedaan hebben. En dan Ik denk dat ze soms afvragen van is dit wel goed wat ik doe of uh, doe ik het wel goed. Maar ja, dat vind ik wel. Dus... Uh, dus want kun je dat uitleggen hoe dat werkt, uh, uh, improviseren als, als zanger? Want wat moeten ze dan precies doen? Nou, eigenlijk... Nou, het grootste gedeelte van mijn compositie hoeven ze niet te improviseren... maar sommige gedeeltes dan uh -huh. uh, ga ik dus improviseren met uh, drie muzikanten. Ja. En eigenlijk hebben ze dan de opdracht gekregen om ons gewoon te imiteren. Dus als ik bijvoorbeeld bepaalde geluiden maak op mijn gitaar... of uh, melodielijnen, of... Uh, percussieve geluiden dan, dat ze die gewoon imiteren eigenlijk. Dood, hè? Nou ja, maar die zangers zijn uh, ja die zijn gewoon heel goed eigenlijk. een van de beste koren van Europa, dus... Nederlands Kamerkoor is het, ja, toch? Ja. ja, ja ik heb ze gisteren bezig gehoord. Het is ontzettend mooi. Ja. En gisteravond was trouwens, toen kon ik er natuurlijk niet bij zijn... vanwege de uitzending, maar toen was de eerste uitvoering... Hè, in Lantaarden Venster in Rotterdam. En hoe ging dat? Ja, het ging heel goed, ja. Uh... Ja, we hebben drie keer daarvoor gerepeteerd. En uh, bij de repetitie was het af en toe nog even spannend. Want, want dan miste bepaalde inzetten. Of de, uh, het was een beetje onduidelijk nog waar bepaalde cues waren of moesten komen. Maar uh, ja, als we moeten optreden, dan is het toch altijd een verschil. Dan moet het gewoon gebeuren, dan staat het publiek. Dan is iedereen toch net meer, iets meer gefocust dan bij repetities. En dan... Ja, dan moet het gewoon goed komen als iedereen zit in een flow. En eigenlijk kwam alles er heel goed uit. En ja, uh, ja iedereen vond het heel erg mooi. Dus ja. Goed, was... en dan vrijdag dus het North Sea Jazz Festival. Dat wordt dan natuurlijk extra spannend. Want dat is de bron waar, uh, waar het uiteindelijk terecht moet komen. Want van hun kreeg je de opdracht. Ik zei net dat je zes was toen je uh, begon met gitaarlessen. Kreeg je van je vader. Hoe ging dat? Ja, uh, toen ik zes was moest ik inderdaad, een instrument kiezen. Dus mijn vader is gitaarleraar en mijn moeder is pianenleraar. Jij koos voor je vader, begrijp ik. Nou, eerder omdat gitaar stoerder was of zo, denk ja. ik. <laughs> ja. Dus uh, vanaf toen kreeg ik elke week les van mijn vader... alsof, ja, gewoon een, alsof het een normale gitaarleraar was. Ging dat een beetje? Ja, dat Want ging Want hij was doen. natuurlijk geen normale gitaarleraar, hij was je vader. Ja, nou, in dat half uurtje per week was hij dan mijn leraar... en voor de rest was hij mijn vader... En in die overige dagen van de week moest ik dus wel uh, oefenen elke dag een half uur. <laughs> ja Soms wou ik liever uh, buitenspelen, maar nu ben ik toch wel dankbaar en blij dat ik toch heb moet, moeten oefenen. Want anders miste ik wel wat uh, skills. Ja, want daardoor ging het in een razend tempo. Hè? Want er spraken um, iemand uit Brabant die jou uh, heeft gevolgd in al die jaren. En uh, hoe heet hij van? Erik van Westen. Hij is bassist en uh, een van de mensen van het muzieklaboratorium, uh, of muzieklab muziek Brabant. Brabant. En uh, die zegt dat jij echt op je veertiende al het niveau had van een conservatoriumstudent. Dat hij jou niks ja. meer uit te leggen of te onderwijzen was. Ja. Ja, dat zegt hij daar. Dat, dat, ja, dat weet ik niet dat hij er zijn. Maar dat is, sommige mensen uh, ja, die zeggen dat, ja. ja. Maar was er dan niet veel strijd? Ik bedoel, je zegt, ik had af en toe geen zin. Maar je ging het toch wel doen iedere dag een half uur. Ja. Nou, dat was dan uh, voornamelijk toen ik zes was. En tot mijn uh, tiende of zo. Mm -hmm. ja, op zo'n jonge leeftijd wil je vaak ook buiten spelen. En zo. Ja. Maar uh, op een gegeven moment, na mijn Elfde, twaalfde, toen vond ik het zelf gewoon zo leuk en uh, was, was muziek ook echt mijn passie. Dus toen deed ik het uit mezelf al, uh, zocht ik alle platen uit en uh, ging ik alles naspelen en... En je vader vertelde ons dat hij uh, jullie, want ook jouw broer koos voor de gitaar... waarschijnlijk ook omdat hij dat stoerder vond... Ja. Uh, uh, dat, dat jullie je eigen stijl mochten bepalen... en dat hij jullie alle stijlen heeft leren kennen. Wanneer besloot je om een keuze te maken? Hoe ging dat? Een keuze voor de stijl? Ja. Uh, nou, In het begin uh, speelde ik dan met mijn broer gewoon in een rockband... Uh, dus toen, ja, niet echt mijn eigen stijl. Ja, ik schreef wel af en toe rockliedjes. Maar ja, dat was niet echt mijn eigen stijl of zo. Mm -hmm. En later dan jazz. Maar op mijn uh, 16e of zo, 17e... toen begon ik te experimenteren met uh, laptop en elektronica. En uh, vage elektronische improvisatiemuziek. <laughs> <laughs> uh, en zo heb ik eigenlijk uh, al experimenterend met elektronica... vooral gewoon... Uh, en, ja, ook een beetje onderzoeken van hoe je persoonlijkheid is en uh, hoe dat zeg maar tot uiting zou kunnen komen in muziek, zoiets uh, dan proberen te ontwikkelen. Zeg maar dat je persoonlijkheid een beetje in muziek wordt omgezet, maar leg dat eens uit. Want hoe, hoe, hoe vertaal je je persoonlijkheid naar de gitaar? Ja, uh, dat is misschien een soort een beetje een spiritueel iets of zo. Want op een gegeven moment weet ik nog, toen ik 15 was. Toen stelde ik zeg maar voor mijn eigen naam, Bram. Eigenlijk dacht ik: van, Nou, hoe, kon, hoe klinkt Bram? Hoe komt Bram door een gitaarnoot heen, zeg maar? Dus toen ging ik gewoon met een plectrum uh, een gitaarnoot aanslaan. Ja. En uh, tot dat moment dat ik dacht: Oh ja, nu is het Bram of zo. Zo'n zo, zo moment weet ik nog. En toen. Uh... En je weet nog dat je 15 was? Ja, 15 of 16. En toen. Uh is het langzaam maar steeds meer dat branden doorheen gekomen of zo. Dus zo, ja, zoiets een beetje vaag verhaal misschien. En, en, maar... en nu klopt het? Ja. Tenminste, ja, voor mijn idee wel, ja. En heb je, zou je dan ook kunnen zeggen dat je je persoonlijkheid... jezelf hebt leren kennen via die gitaar? Ja, dat is ook wel, zou ook wel <laughs> goed kunnen, ja. Tenminste, dat is wel ook een soort reflectie inderdaad. Misschien van, ja, ja zo, zo klink ik dan, je kunt ook Bach spelen op de gitaar, hè? Ja, ik ben uh, begonnen met uh, klassiek ook, dus dat heb ik nog altijd doorgezet, ja. Dat doe je ook nog? Ja, ja vooral thuis dan, voor ja. mezelf. Maar... En uh, je wil een stuk live spelen, je hebt de gitaar meegenomen. Uh, Bach, wat ga je doen? Uh, ja, ik heb sinds uh, een maand of twee uh, ben ik begonnen met de Chaconne van Bach. Die is, uh, heb ik goed geoefend. <laughs> en, en misschien moet je voordat je gaat spelen even zeggen... Hoe lang heb je de, wat is dit voor gitaar en hoe lang heb je die nu? Deze heb ik uh, eigenlijk pas een half jaar, volgens mij of een jaar. Dit is een uh, klassieke gitaar eigenlijk. Want ik heb heel lang uh, geen klassieke gitaar gehad. Maar nu, uh, ik had laatst besloten om toch op te pakken... weer uh, die klassieke gitaar, om het weer flink even te doen... want ik mis het een beetje. Hmm. Dus dit is een klassieke uh, gitaar. Oké, okay, nou dan gaan we luisteren naar uh, Bramstadhouders. Die de chacon van uh, Bach laten horen. Nou, het hele seconde duurt een kwartier. Het duurt een kwartier. Maar ik zal uh, Je gaat een, er een, een klein gedeelte er, doen. Een klein gedeelte uit laten horen. om dit in te studeren? Um, ja, een maand ben ik er wel mee bezig. En dan uh, dat ik het uh, elke dag wel even doe. En oh, ja, na een maand kan ik het dan bijna zonder fouten. Of, of binnen, ja, binnen twee maanden echt zonder fouten. En na een maand bijna zonder fouten. We waren geloof ik even niet te horen. Um, ik vroeg je hoe lang uh, je dit kost om dit in te studeren... En, uh... Ja, dat uh, kost ongeveer uh, twee maanden. Dus na één maand heb ik het bijna zonder fouten ingestudeerd. En na twee maanden bijna helemaal zonder fouten. Helemaal zonder fouten is het nog steeds moeilijk. Is maar... bijna ondenkbaar. Ja, nou, het kan wel, maar al, ja, niet altijd. En wat vraagt dit van je? Ik bedoel, wat, wat maakt dit uh, heel ingewikkeld... Uh, nou, eigenlijk vooral technisch is het wel een moeilijk stuk. Dat, uh, er zitten heel veel snelle. Ja, nu is het begin heb ik alleen gespeeld, maar het stuk ontwikkelt zich. En dan komen er heel veel snelle loopjes in. En uh, dan wordt het moeilijk. Dus dat is eigenlijk het moeilijkste. En je zei net: ja, ik heb een klassieke gitaar, want ik miste het ook een beetje. Wat is dat dan precies? Dat je, is, is het lekker? Is het een soort puzzelstuk waar je. Uh... Nou, het is eigenlijk. eigenlijk voornamelijk bach dan dat ik, uh, waar ik me heel erg in kan vinden om uh, uit te drukken, zeg maar. Dus ja, ik miste eigenlijk gewoon om bach te spelen. Ja. Ja. En uh, maar daarnaast de klassieke gitaar is ook. Uh, daar kan ik ook met vingers spelen, zeg maar. Net speelde ik wel met nagels. Mm -hmm. En uh, dat is ook heel fijn om jezelf heel uh, makkelijk in uit te drukken, zeg maar. En ook omdat het akoestisch is, dan gaat het niet door versterkers heen... dan uh, niet door digitale kabels. En dat het echt gewoon meteen eruit komt. Ja. Dat is ook wel uh, prettig. Maar het zijn wel twee uitersten waar je je mee bezighoudt dan. Qua muziek? Ja. Ja, dat klopt wel, ja. Maar voor mij uh, ja, is muziek altijd eigenlijk alles in uh, geheel. Dus voor mij is klassiek en mijn eigen muziek staat ook best dicht bij elkaar eigenlijk, omdat het zo erg elkaar beïnvloedt. Hm. Nog even terug naar je eigen muziek, want je hebt een heel uh, eigen uh, geluid. Uh, je, je vader omschrijft het als hij, hij heeft een heel duidelijke eigen stempel. Hij maakt filmische, sferische muziek, maar kan daarin ook uh, af en toe flinke uh, tekeer gaan. Hoe komt het dat, uh, dat het zo gelieerd is aan, aan, uh, aan Noorwegen? Waar je, dus ook, je hebt contact met Noorse muzikanten. Wat, hoe komt dat? Hoe is dat ontstaan? Uh, ja, in Noorwegen kan ik inderdaad heel veel muzikanten vinden... waar ik het mee kan vinden, muzikaal. Uh, sowieso is Noorwegen een heel goed muziekland... waar uh, gewoon ongelooflijk veel muzikanten überhaupt zijn. Er wonen maar 4 miljoen mensen, maar op een of andere manier... Uh, Stikt het daar van de muzikanten ook? Is dat zo? Ja, en ook de Bij al die lange avonden. Ja, dat zeggen ze inderdaad <laughs> wel. Ja. Dat ze uh, depressief zijn ja, door die lange nachten en dan gaan ze maar. Uh, Gitaar spelen. Ja. <laughs> Om toch hun uh, gevoelens uit te drukken of zo. Ja. Maar ja, als je daar op straat loopt uh, in Oslo en er staan uh, muzikanten op straat te spelen, dan is het ook altijd heel goed. Dus er zijn eigenlijk bijna geen slechte muzikanten te vinden gewoon daar. Dus er wordt ook heel veel met de educatie daar gedaan, ook muziekeducatie heel vroeg. En... Maar hoe kwam jij daarmee in aanraking? Want ik kwam ook nog een, een recensie tegen van jaren geleden... en dat ging ook over, over jou. Um, gitarist Bram Stadhouders heeft zijn instrument... aan een omnipotente laptop uh, onderworpen... en trekt daar langzaam evoluerende fantasy landscapes uit... bevolkt door elven en gnomen. Dit is geluidskunst die zich traag ontvouwt... bijna zoals planten groeien. Hm. En dat is inderdaad, ik bedoel, elven genomen, planten, het, het, het, Scandinavië. Wat, maar hoe, hoe is die connectie ontstaan? Um, ja, het is sowieso, denk ik, uh, de natuur die in Noorwegen is... dat die de muzikanten inspireert. Maar jou? bedoel, jij woont gewoon uh, in Tilburg. Ja, oh mij, ja. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik ben ook al, uh, ik ben ook veel geïnspireerd toch door natuur, maar dan in mijn geval Nederlandse natuur ook, want vroeger ging ik gewoon vaak fietsen in de weilanden hier, in, of in Tilburg. In je eentje? Ja. En, uh, Hoe oud was je toen? Ja, ook 16, 17, 18, 19. Uh, ja, en daardoor kreeg ik ook bepaalde inspiraties binnen door die landschappen die ik allemaal zag en... Uh, dat is denk ik dan de overeenkels met Noorwegen ook. Dat die landschappen en de, die natuur een bepaalde rust geven of zo. En dat, dat je dat uit wil uh, drukken. Dus... Ter terwijl het beeld van een 16, 17-jarige jongen... Daar heb ik toch een totaal, een totaal ja. ander beeld. Was je een uitzondering? of een, een, een, een uh, hoe, hoe was dat op de middelbare school? Zo'n jongen die in zijn eentje gaat fietsen... en dan waanzinnige muziek gaat componeren en, en speelt. Ja... <laughs> Ja, ik was inderdaad op zich wel een beetje een nerd van, uh, ja, op de computer uh, van die vage muziek maken inderdaad. <laughs> en, ja, ik had een klasgenootje dan uh, die ook wel, uh, die, die is uh, geluidstechnicus, niet maar daar speelde ik vrij. Toen dan... Uh... Vage muziek mee. Ja. <laughs> daar we, ook... we kunnen nog even, als we nog wat willen laten horen, want de tijd vliegt, zullen we nog even een uh, fragment van jouw compositie laten horen? Ja. Oh, Bram ik ben heel benieuwd hoe dit vrijdagavond gaat klinken op een North Sea Jazz Festival. Wat ik gisteren heb gezien van de repetitie is veelbelovend. Heel indrukwekkend is het. En uh, uh, we spraken met Erik van Westen, uh, die betrokken is bij Muziek Lab Brabant. En die jou ondersteunen om je op topniveau -top te brengen. Dat is de bedoeling. En uh, hij zei, in Nederland is Bram Stadouders een eenling. En hij verwacht dat je invloedrijk zou kunnen zijn. Zoals Björk bijvoorbeeld. Oh, ah, yeah. ja. <laughs> Ik ben benieuwd. Waarschijnlijk gaan we nog veel van je horen. Heel veel dank en veel ja. plezier aanstaande vrijdagavond... op het North Sea Jazz Festival Bram Stadthouders. Zo dadelijk naar achter gaan we verder met de Sportzomer Herman van der Zand en Robert Meder. Deze moet er zeker in...